Vodafone laat overheden gesprekken afluisteren. Volgens de telefoonmaatschappij worden speciale kabels ingeprikt op het netwerk, zodat overheden direct kunnen meeluisteren. De telefoonmaatschappij zegt dat overheden in zes van de 29 landen waar ze actief is, toegang hebben tot het netwerk van Vodafone en andere maatschappijen. Nederland zit daar niet tussen. Vodafone roept overheden op de directe toegang af te schaffen.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 Leerlingen die gebruik hebben gemaakt van de eindexamens die vorig jaar gestolen werden op de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdun, worden verdacht van heling. De officier van justitie wil dat zij een taakstraf krijgen. De jongeren die de examens gestolen hadden stonden in januari al terecht. Het OM heeft zo'n 60 gebruikers doorgegeven aan de onderwijsinspectie. Het weer zonnig en droog, het wordt 17 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, 25 tot 32 graden. In het pinkste weekend meer kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Op de A7 hoorn Zaandam bij knooppunt Zaandam 2 kilometer. Het heeft te maken met een ernstig ongeluk op de A8 Zaandam richting Amsterdam. De rijbaan is dicht tussen knooppunt Zaandam en oost -Zaan. Er staat 2 kilometer file vanaf west het verkeer kan omrijden via de A9. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Stralende zon. Lekker temperatuur, hè? Zoals het vandaag is, vind ik het wel lekker. Morgen wordt het we weer zo heet, weet je? Dat hoeft allemaal niet van mij. Maar vandaag vind ik het lekker hoor. Goedemiddag Zandvoort, hier zijn we weer. Laatste werkdag van de week alweer, Pinksterweekend, Weekend. hoop activiteiten natuurlijk, Pinkster races in Zandvoort. En uh, zaterdag en maandag, en natuurlijk uh, niet te vergeten... Uh, allerlei andere leuke, leuke dingen. Daar horen we straks waarschijnlijk meer van in onze weekendagenda. Verder uh, ja, hebben we bezoek in de studio. Dat hoort u straks ook. We hebben een... Uh, een complete schoolklas hier. Maar zijn hier nog niet. Maar zijn in het gebouw aan het rondneuzen en zo. Dus dat hoort u straks natuurlijk. Komt u daar wat van. Verder, ja, en dat vind ik wel leuk. Straks natuurlijk tussen twee en vier. Kijk, eh, Radio 2 doet het ook. Maar die doen maar twee plaatjes per uur. Wij doen twee uur alleen maar. Dat is misschien wel beter. Straks tussen twee en vier. De confrontatie. Jawel. Dus twee en vier gaan we lekker een twee uur lang. Ja, want de, de George is er niet vandaag, dus uh, dan we, pikken we gewoon die ruimte in. Ja, zo zijn we. Twee uur lang de Beatles versus de Rolling Stones. En we gaan ons niet afvragen wie de beste zijn, dat interesseert ons niks. We gaan gewoon, gewoon lekkere platen draaien van allebei de bands. Uit de periode 1962 tot en met 1970. Ik heb een paar leuke, unieke opnamen. Uh, onder andere een gesprek tussen John Lennon en Mick Jagger over verbroedering gesproken. Maar dat allemaal tussen twee en vier, eh, dames en heren. En in dit, deze, dit programma hebben we ook natuurlijk iets prachtigs. Hè? Zeker voor Zandvoort. Ja, ja, we hebben iets moois hoor voor Zandvoort. Zandvoortse première mag je wel zeggen, denk ik. Het nieuwe album van Alain Clark. Gaan we bijna helemaal draaien. Ja, nou ja niet achter elkaar. Maar zo durende duren gaan we daar heel veel van draaien. Het nieuwe album van Zandvoort's trots. Alain natuurlijk, ja, ja. Moet je hem wel aandacht aan besteden. Walk With Me heet het album. Ik heb het gisteravond thuis even lekker door draaien. En daar staan mooie liedjes op. Hij oh. krijgt niet voor niets hele goede kritieken uh, hierover. Er, uh, nog een Ik uh... hebben ook nog wat van de scene natuurlijk. Dat is ook wel leuk. Ik heb een mooi liedje wat ik gisteravond ook hoorde in die uitzending. Dat ga ik ook nog even in de playlist zetten. Prachtig nummer. We zien gisteravond hoe Tan. Oh, was een mooi hè. Ach, wat was dat mooi. Jezusje, yeah. zoals die man in het leven staat, eh, geweldig. vind echt geweldig. Theelau dan hè. Niet toen Bertot Tan, maar laudan. dan. Weten dat je zo ziek bent en dan toch nog zo. En morgen staat hij op Pinkpop Pop natuurlijk. Samen met de Rolling Stones. Nou, wat een bof concert. Wat ik dan wel weer een schandaal vond, hè? dat zag ik dan gisteravond. Er is meer mensen opgevallen hoor, maar... Dat, dat, dat die toetsenist geïnterviewd werd, die ken ik toevallig natuurlijk. Dat is Jan-Peter Bast. Wat staat er onder? Otto Kooimans toetsenist. Nou, dat was zeven, uh, acht jaar geleden was die man toetsenist van, uh, van de zin, denk ik. Nou, tegenwoordig al vier of vijf jaar is dat Jan-Peter Bast. Uh, redactie van uh, Uberto, jullie mogen wel wat accurater zijn wat dat betreft. Ja, dat valt dan weer op hè. Ja, ken die jongen wel ook. Hij leerling van me, dus ik ken hem uh, door en door. Als hij zondag mag, ik weer even, uh, gaan we weer even spelen samen, dat is ook wel leuk. Goed, oké, okay. nou, uh, het is een hoop te doen dit weekend. Het is een feestweekend en uh, diverse feesten allemaal achter elkaar. Laten wij maar gewoon lekker met muziek beginnen. Nou, onderaan. Yeah. And then it said uh, nobody to love from the I sigma to love, de hit van dit ogenblik. En u weet het, we draaien ze allemaal dwars door elkaar heen. Hout en nieuw en lekker en weet ik het allemaal. Dit is Anne. Van het nieuwe album van de heer Clark. Ofwel Anne. Walk with me, heet het album. I get ready, cause I, I know it will knock you over. I said someone that I met back in 99.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 Ik was hier jarig, woensdag is hij 35 geworden. Ik wil even, wil even Dolly credits geven, want die maakte me een patent dat hij een nieuwe album had. Dus ik ben gelijk gaan zoeken natuurlijk. Ja, en uh, heb het ook natuurlijk gelijk gevonden. Alain Clark en uh, Somebody to Hold. Dit is Coldplay. Sky full of stars. We draaien veel meer van het album van alle, zo Het hele programma gaan door. Gaan we ermee. Gaan we weer dienen. Jawel. Het heet Sky Full of Stars. Nou, daar zie je nu op dit moment bijna uh, van. Met al die zon, The je bent weer weg. The, The Beatles. The, Beatles. The, The Rolling, Rolling Stones. The, The, The Beatles. Beatles. De confrontatie. Ja, straks, hè, tussen twee en vier gaan we dat doen. Hè. De, de, vier, twee uur lang gaan we ze tegenover elkaar zetten. Beatles en Stones. En dat heb ik zo'n zin in. Nu vind het gewoon lekker. Dus uh, twee uur lang de Beatles tegenover de Stones. Dat straks om, uh, om, uh, om twee uur. Gewoon na dit programma. Het zijn de Hollies. Uit de 60's. 60 jaren natuurlijk. Toen nog met Graham Nash erbij. En Alan Clark. Niet alleen Clark, maar Alan Clark. Noem maar dat heet. I'm sorry Suzanne. We gaan verder met de nieuwe van Nick en Simon. Jawel. Helemaal nieuw.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 We vragen met regen op de wangen volgen bij de zon. Ga je met me mee naar de horizon? Om af te maken wat je nooit begon. Volg je hart, volg je ziel.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 Regen op het reden nog de mannen volgen bij de. Tijd weer. ZFM. Ja, en dat was dan een nieuwe single van uh, Nick en Simon. Van hun uh, nieuwe album. En het nummer, dat heet de Horizon. We hebben altijd in dit programma, dames en heren, u weet dat uh, het nieuws en zo. dat wordt altijd verzorgd door Angela. Nou, ik heb een plaatje voor erop gezocht. Van Bart Herman, Angela. Rob Harms gaf mij de tip daarvoor. Bart Herman, hij, het is een Belg. Hij heeft onlangs ook uh, iets samen gedaan met de 3e's. En uh, ja, daar komt ze net binnen terwijl het plaatje afgelopen is. Laat nog een stukje hoor, even. Vind ik leuk, ja. Vind ik even leuk. Nog even een klein stukje van Bart. Want het gaat op slot over, uh, over Angela. Ja. Dus nog een klein stukje. Komt hij, hoor? Let op. Nog een klein stukje. Ja. Komt ie nog Herman, dus met Angela. Ja, en als je het over Angela hebt, nou ja, dan moet je het natuurlijk ook hebben over, uh, over het nieuws, hè? Ja, dat moet dan gewoon, dat hoort. Oh ja. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regionieuws met Angela. Ja, zo heet ik. Uh. Uh, ja. Afgelopen... Uh, Gisteren werd uh, Wesley Sneijder verrast door zijn vrouw Jolante. En uh, dat was een uh, surprise party. In verband met zijn verjaardag aanstaande maandag. Aangezien hij dan in Brazilië zit... Uh, uh, had ze een surprise party voor hem georganiseerd hier in Zandvoort. En uh, zo te lezen uit het persbericht wat ik hier voor me heb liggen... Uh, is het een zeer geslaagde verrassing geweest. Erg leuk. En uh, zet hem op, uh, Wesley. En alvast gefeliciteerd, uiteraard. Ja. Zo. De zomerse temperaturen die dit weekend worden verwacht... brengen een hoge zonkracht met zich mee. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... Het instituut verwacht dat een waarde van 7 kan worden gehaald. En dat is een zonkracht die maar enkele keren per jaar in Nederland wordt bereikt. En ze waarschuwen dan ook voor verbranding. Het RIVM adviseert de huid te beschermen door de zon te mijden tussen 1 en 5 uur. Smiddags. En blootgestelde delen te bedekken of een zonnebrandcrème te gebruiken met een hoge beschermingsfactor... Een nog niet aan de zon gewende en gevoelige huid... kan volgens het instituut bij Zonkracht 7 na 15 minuten al verbranden. Dus oppassen, geblazen. Evenementen als Pinkpop in Landgraaf. De Pinksterreges in Zandvoort, het WK hockey in Den Haag... en de festiviteiten op het TT-circuit in Assen... zorgen tijdens het Pinksterweekend voor extra drukte op de weg. Zo meldt de ANWB. Ook de verwachte tropische temperaturen spelen een rol bij de verkeersdrukte. Vakantieparken en campings worden vanwege het mooie weer goed bezocht. De verkeersdienst schat dat 800.000 Nederlanders de weg opgaan... voor een korte vakantie in binnen- of buitenland. Maar ook op de wegen richting stranden, recreatieparken en attractieparken... Worden druk wordt grote drukte verwacht... Houd je daarom rekening met files en neem vanwege de hitte voldoende water mee in de auto. Mocht u een lange tijd in de zon uh, moeten staan wachten, dan is het wel zaak dat u blijft drinken. Breng je dit weekend door aan ons strand en wil je in zee zwemmen? Dan wel even opletten dat de temperatuur van het water nog vrij laag is. Het water heeft nog niet een aangename zomerse waarde en dat geeft uh, een iets grotere kans op onderkoeling en kramp. Door die verschijnselen kunnen mensen sneller in de problemen komen in het water. Watersporters wordt ge geadviseerd uh, beschermende wetsuits te dragen wat de kans op onderkoeling verkleint. Uh, en de algemene tips van de Reddingsbrigade zijn: ga alleen in het water op plaatsen waar de Reddingsbrigade toeschicht houdt. Bedenk of je fit genoeg bent om nu al te zwemmen of te watersporten. En het zwemmen in koud water is zeker voor uh, mensen met een uh, erg hoge bloeddruk en of hard, een verleden van uh, hart uh, falen, is oppassen geblazen. Ik vroeg vanmorgen aan een... Ik was even op strand, hè. vroeg ik aan iemand van... Weet, ja. u, weet u de temperatuur van het zeewater? Nou... Ja. Toen zei die nee. Zei dan, vraag ik het wel een andere kwal. Nou, ja. <lacht> <lacht> um, ja. Draag een uh, wedstoot tijdens het watersporten. Ja. Neem als watersporter voorzorgmaatregelen en meld... Vooral aan mensen die bij je zijn waar je bent en controleer je materiaal. Neem een telefoon mee in een waterdichte hoes of een ander waarschuwingsmiddel. En houd rekening met andere watersporters. Smeer je goed in om verbranding door de zon te voorkomen en blijf niet te lang in het water. De kans op onderkoeling of kramp neemt dan toe. En ga vooral niet kopje onder, want zie je je hoofd, verlies je het snelst lichaamswarmte. En voor de ouders, let op je kinderen en doe zo'n 06-polsbandje om met hun naam en uw telefoonnummer erop. En spreek een herkenbaar punt met uw kinderen af voor als je elkaar kwijtraakt. En zorg ervoor dat je telefoon opgeladen is. Derde golf. Ja, zo is dat. Informeer bij de reddingsbrigade naar de lokale omstandigheden in en rond het water... en volg aanwijzingen op voor zwemmers en watersporters. En let op de weersverwachting, zodat u bij opkomend onweer... op tijd van of uit het water bent. Zo, dat was dat. Hele waslijst. Ja. En, uh, ja. Ik durf het water niet meer in, nu. Ach, kom op. Nee, ik durf niet meer. <laughs> maar... Ja, nou ja, ik was maar... van plan te gaan zwemmen vanmiddag, ja. maar nee, ik durf niet meer. Nou, weet je, we hadden het er nog over, over deze waarschuwing. En het is natuurlijk hartstikke goed dat het gedaan wordt. Maar uh, pakweg 30 jaar geleden, toen ik nog regelmatig uh, ging zeilen... toen hadden we nog nooit van wet gehoord. En als je dan dat werd, dan had je pech gehad. En dan had je het even koud. Dus, ik leef ook nog. Dus, uh, gisteren heeft Kennen Nederland weer, een weer enthousiast meegedaan aan de Wereldmilieudag. En dat is een initiatief van de Verenigde Naties waarmee aandacht wordt gevraagd voor het milieu. Op deze dag staat het eeuwige gevecht tegen zwerfafval op het strand Centraal. En gisteren heeft uh, onze badplaats hulp gekregen van medewerkers van het bedrijf Kennen. En deze... Uh, dit bedrijf is bekend van onder andere printers en digitale camera's. En uh, al deze medewerkers hebben de handen uit de mouwen gestoken... en uh, ons mooie Zandvoortse strand schoongemaakt. Ook dieren hebben het warm wanneer de temperatuur zomerse waarde bereikt. En vooral honden hebben veel last van warmte... omdat ze niet uh, makkelijk zweten... Uh, ze voeren namelijk de warmte af via hun uh, voetzolen en via uh, heigen. En uw hond in de auto achterlaten, zelfs met een raampje op een keer... is bij temperaturen vanaf een graad of 22, dus echt uit en boze. Bij buitentemperaturen van 25 graden of meer is het laten meerennen van de hond... En überhaupt het laten rennen van de hond. Uh, ook wat je wel ziet naast de fiets uh, meerennen. Is zeker niet aan te raden. En uh, Ik had onlangs nog een keer een berichtje ergens gelezen. Dat een, uh, een hond dus uh, letterlijk in coma raakte tijdens het rennen. En is dus ook niet meer wakker geworden. En uh, zorg er dus voor dat u als u uw hond uitlaat. Doe dat dan s ochtends als het nog koel is ja, en tegen de avond als het weer wat afgekoeld is. En zorg ervoor als u de hond meeneemt dat u voldoende drinkwater meeneemt voor uw vier voeten. En niet in de auto laten. Absoluut niet. Bekersteinpop Pop dan. Uh, ze zijn in 1979 begonnen met twee beentjes en een paar honderd bezoekers. Inmiddels is Bekenstein Pop uitgegroeid tot een landelijk festival. En dit weekend is het weer zover. Het terrein wordt nu al in gereedheid gebracht... zodat het dit weekend weer een mooi feestje wordt. Het belooft een prachtig weekend te worden met fantastisch weer. Dus daar zal het zeker niet aan liggen. En... Uh... <tossimus> Op vrijdagavond begint het uh, muziekspetaken Club Beekestein. En dat is om 7 uur. En dan viert een groot aantal regionale artiesten de muziek in Club Beekestein. Celebrate the festival. En dan is de zaterdag helemaal gereserveerd voor Beekestein. Pop! Drie podium, podia, vol met muziek voor jong en oud. En laat je... Vooral verrassen door de line-up. En een van de deelnemende artiesten. CQ-bands is Bade. En die hebben op dit moment al een uh, leuk hitje. Dus uh, het is zeker een aanrader. Uh, te meer omdat het dus plaatsvindt. Echt in een prachtig natuurgebied. Dus uh, in ieder geval. Bekenstein Pop. Als je niks te doen hebt. Ga vooral kijken. En het begint om... Uh, Even kijken, morgenmiddag om 1 uur. Tot slot het weer. Het weer in Zandvoort. Nou, dat de zon schijnt, uh, hoef ik niet te melden. En dat het droog is, ook niet. Uh, de wind is niet meer dan zwak en draait van zuid naar oost. En de temperatuur is duidelijk hoger dan de afgelopen paar dagen en stijgt vanmiddag naar ongeveer 22 graden. Vanavond en komende nacht is het helder en blijft het droog. De oostenwind neemt toe naarmatig en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Ook morgen is het zonnig, maar gaandeweg de dag verschijnen er steeds meer sluierwolken. Het blijft tot de avond droog en er waait een meest zuidoostenwind. De temperatuur heeft er zin in en het stijgt overal in de regio naar zomerse waarde van ongeveer 28 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het wisselend bevolkt... en komt er tot enkele regen- en onweersbuien. De wind draait naar zuidwest en is matig... en de temperatuur daalt niet verder dan een graad of 17. Dat wordt een plakdagje dus. Zondag, eerste Pinksterdag, uh, is uh, de zon regelmatig te zien... maar er blijft dus ook kans op een bui. De zuidwestenwind draait naar noord tot noordoost... en is zwak tot matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar 22 graden. Maandag, tweede Pinksterdag, schijnt de zon... maar later op de dag komt het tot regen en onweer. De wind is zwak uit uiteenlopende richting... en de temperatuur stijgt naar een graad of 24 Azee koelt het in de middag wat af door het opsteken van een zeewindje. Ook in de nacht naar dinsdag en dinsdagochtend uh, kan het nog regenen en kan het daarbij onweren. In de loop van de dag wordt het dan weer droog en het schijnt de zon weer flink. En uh, de wind gaat uh, richting west tot zuidwest en het wordt dan 21 graden. En wat het na het weekend wordt, dat hoort u na het weekend Kanto op zijn nieuwe album, dat uh, pas is uitgekomen. En dat heet Walk With Me. En, uh, er staan werkelijk fantastische nummers op, hoor. Dit is weer een, echt een heerlijke plaat geworden van Alain. Als u uh, toevallig gisteravond uh, gekeken heeft naar uh, um, RTL Late Night... dat uh, live werd uitgezonden vanaf het Leidseplein in Amsterdam... bij Amerikaan voor, uh, we hadden een uitzending geheel gewijd aan T. Lau. En u weet natuurlijk T. Lau van de zien, Dat is een man die op dit moment behoorlijk ziek is... En uh, eigenlijk uh, niet meer genezen kan En hoe die man dan in het leven staat Is toch geweldig En uh, de, die nog gewoon lekker bezig is Hij uh, doet allerlei concerten de, uh, 17 juni staat hij bijvoorbeeld in de Heineken Music Hall En morgen natuurlijk Staat hij op Pink Vlak voor de Rolling Stones Nou wat weer nog mooier um, En ik hoorde daar één nummer Dat, dat, dat zong hij um, Gisteravond ook live En ik vond dat een mooi nummer En ik ga dat nu draaien Hier is hij C, de scene. En het liedje dat heet Open. the man Dit werkelijk van uh, Telau. Natuurlijk samen met zijn band The Scene. En ik vind het zo mooi. En gisteravond zong hij dat dus live. Uh, samen met Pascal Jacobsen geloof ik. En uh, dat vond ik echt werelds. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Geweldig. En uh, het leuke was dat uh, mijn, uh, een van mijn uh, orgelleerlingen, zeg maar... What die zat er. Wat zegt u meneer? Oh. Nou, die, dat mag. wat ik nu doe is dus een fout. Hè, dat jullie dat horen. Ik lul nu dwars door de zang heen. Dat mag helemaal niet. Als DJ mag je nooit door de zanger heen praten. Dat is, dat is fout. Dus wat doe ik nou? Ga ik die plaat gewoon opnieuw starten? En dan kan ik Kijk, en dan gewoon zo. Hup. Kijk, zo maak je dus fouten. <laughs> Stay with me is dit van Sam Smith. Guess it's true, I'm not good at one But I still need love, cause I'm just a man.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 Gaan we snel naar het nieuws en het weer. Een lekker zootje hier in de studio. Een grote groepsfoto wordt er nu gemaakt. Actueel verslag, hè? De grote groepsfoto gaan ze maken. Ja, ja. Prachtig mooi allemaal. En uh, we gaan even naar het nieuws en het weer van 1 uur. En daarna komen wij weer terug met nog een uur ZFM Lunch. En vergeet niet hè, straks tussen 2 en 4 de confrontatie. Tot zo.